1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de rellen in Haren zijn zeker tien mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. De gewonden zijn vooral geraakt door rondvliegend glas. Duizenden mensen zijn de afgelopen avond naar Haren gekomen... omdat er op Facebook een feest was aangekondigd aan de stationsweg. Ze gooiden flessen, vuurwerk en fietsen naar de ME. Ambulancepersoneel werd bekogeld met tegels. Volgens de burgemeester was dit het ernstigste scenario waar rekening mee werd gehouden. Hij zegt dat zeker twintig railschoppers zijn opgepakt. Er zijn videoopnamen gemaakt om later meer verdachten te kunnen opsporen. Het lijkt nu wat rustiger te worden in Haren. Het gebied rond de stationsweg is inmiddels schoongeveegd.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 Justitie wil de agenten die daarbij betrokken waren niet vervolgen... omdat er geen duidelijke regels zijn voor het opzetten van een filefuik. In het centrum van Amsterdam zijn zo'n twintig woningen ontruimd... vanwege een gaslek. De brandweer heeft een veel te hoge concentratie gas gemeten... in de kruipruimte van een van de panden. De bewoners worden opgevangen in omliggende hotels. De brandweer onderzoekt waar het gas vandaan komt. In Rotterdam zijn drie mannen zwaar gewond geraakt... nadat ze door een lichtkoepel waren gezakt... Twee van hen verkeren in kritieke toestand. De mannen klommen aan het begin van de avond vanuit hun woning op de koepel boven een winkel. Ze wilden foto's maken, maar zakten er doorheen en kwamen neer voor de ingang van de winkel aan het Raadhuisplein. De winkel was toen al gesloten. Het weer, vannacht bewolkt en regenachtig, minimaal rond 9 graden. Overdag buien, vooral in het noorden, maar ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Op de A28 tussen Assen en Groningen zijn drie af- en opritten afgesloten. Uh, het zijn de uh, op- en afritten Haren, Eelde en Groningen-Zuid. En dat heeft te maken met de situatie in Haren. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug in het tweede uur van uh, Kaaseluna. Mijn gast Elko van der Linden, bedenker van de bevrijdingspopfestivals... is uh, nog steeds hier en uh, de bedenker en de grote initiator... van een gigantisch vredesfestival... dat uh, in 2014 in Cairo in Egypte moet plaats gaan vinden. Master Peace heet dat, Peace van Vrede. Um, niet een stuk, maar een vredesding moet dat worden. Een groot ding waar je um, naartoe mag... Je, je moet wel je eigen ticket betalen, maar je mag er naartoe. Je krijgt een, een, een, een vliegticket, bedoel, je krijgt een kaartje voor het festival. Als je tenminste bijdraagt aan het gemeenschappelijk doel... namelijk het, uh, nou, de wereldvrede dichterbij brengen. Zeg ik het goed, uh, Ilko? Ja, dat, dat wel. Ja. Dat je aan de slag gaat voor vrede, uh, nationaal of in je buurt. En, uh, maar laten we het maar niet zo gezwollen maken met dat soort termen als wereldvrede, want dan denk je nou, dat gaat nooit lukken. Maar uh, ja, doe, doe maar wat jij denkt, dat helpt om... Uh, de escalatie van geweld te voorkomen en hoe je kan bijdragen aan dialoog... en het uh, verbinden van uitersten, ja. Zeker. Al, als jij wil komen vertellen over wat jij bijdraagt... of zou willen bijdragen of zou kunnen bijdragen aan de wereldvrede, bel ons dan op 0800-1121. Um, en dan uh, kun je praten met Ilko van der Linden rechtstreeks hier in deze uitzending. Bram, goedenacht. Bram. Ja. Jij hoort ons? Uh, ik, hoor, ik hoor jullie uitstekend. Als jullie mij ook horen. Uh, jazeker, luid en duidelijk. Oké, okay, prima. Um, ja, ik, uh, ik, had, ik wou ik even iets voorleggen. Ik werk voor een uh, NGO, de uh, European Institute for Democratic Participation, uh, afgekort EIDP. Uh, en wij uh, werken aan. Um, het uh, promoten van mensenrechten en civil society in Oost-Europa, uh, de Caucasus en Centraal-Azië. Wat is civil society en, precies? Civil society is de, nou, het maatschappelijk middenveld zoals we dat in Nederland kennen. Een soort stevige burgermaatschappij waarin uh, verschillende andere elementen behalve de overheid uh, uh, de samenleving... ...draai houden zeg maar. misschien Er zijn andere organisaties die spelen daar een grote rol in. En dat vormt dan de Civil Society. Maar jullie zijn daar uh, om in Oost-Europa dat te promoten? Ja. En hoe uh, doen middels, jullie dat? Uh, uh, ja, dat doen wij middels uh, projecten... Uh, ...waarbij vijf, zes uh, landen vertegenwoordigd zijn... ...die elke delegatie uh, afleveren... En dan gaan we in één land een seminar organiseren. En dan wordt er gedurende een week gepraat over uh, interculturele dialoog. Uh, tolerantie. Um, nou, Bram, wat, wat, is, wat is precies het doel uh, van het alles? Wat het doel is? Uh, het, doel is mensen, of, uh, het doel is een beetje een, een pan-Europese identiteit te creëren. Of uh, in ieder geval te onderzoeken waar de identiteit over heel Europa verschilt... en waar we onze gezamenlijke waarden vinden. Um, en het, uh, um, ja, het kennismaken en individuele deelnemers kennis laten maken... met, um, met, nieuw, met nieuwe culturen. Nou, Ilko, als je, als je en, dit, ja. dit verhaal hoort van Bram... Um, zijn dit ook kleine bouwstenen naar een betere wereld? Tuurlijk, absoluut. Absoluut, het uh, heeft eigenlijk gewoon te maken met de boel een beetje bij elkaar houden. En, en, en, en dat ja. kan je op allerlei mogelijke manieren doen. En zeker ook met seminars wil je organiseren met Masterpiece, veel dialoogcafés, ook in, uh, in uh, Egypte. En dan komen daar dus ook mensen van de Brotherhood en Kopten en, uh, en moslims samen om te kijken hoe ze die samenleving dan toch kunnen opbouwen. En uh, het is heel erg goed om dat bij elkaar te helpen. En, uh, en te zien hoe je, hoe je die samenwerking kan voeden. Dus ik denk dat hij geweldig werk doet. Bram, hoe lang uh, je, je bent nu ook in Oost-Europa? Uh, nee, ik ga volgende week naar Georgië. Uh, dinsdag vlieg ik naar uh, Tbilisi, Georgië. Voor mm -hmm. de, ja, om de verkiezingen daar ook waar te nemen. Ik ben waarnemer. Um, en daaromheen vindt dan ook weer een seminar plaats... Waar uh, ja, Europese identiteit en in social inclusion, waar we veel mee doen. Dus het, het, uh, het stimuleren van een inclusieve maatschappij in plaats van een exclusieve maatschappij. Ja. Uh, het voorkomen van uitsluitingen. De omkering is wat makkelijker te vertalen. Ja, Goed, dankjewel het voor het bellen, Bram. Okay. Dankjewel, en, en veel succes met je werk uh, daar in Tbilisi. Um, mijn vraag aan u is, uh, als u die uh, vrede um, een stapje dichterbij zou willen uh, brengen... en u zou mee willen werken aan dat, uh, dat grote doel... uiteindelijk 2014, een masterpiece, uh, en uw kaartje zou willen verdienen... Of een ander initiatief neemt, bel ons op 0800 1121. Dat is de telefoon van Casaluna. Het kan ook via Facebook, facebook.com. Als u daar iets op onze tijdlijn plaatst, dan lezen we het ook. Dan bereikt het ook de uitzending. Laten we even, voordat we naar de volgende bellen gaan, even een heel aardig mailtje van Thijs Kroeze. Die schrijft: op Facebook is al een beweging gestart om met veel mensen haren morgen weer schoon te maken. Vindt dat dit initiatief even onder de aandacht gebracht moet worden? Het is schandalig wat er gebeurd is, dus hulde aan de schoonmaakactie terecht. Heel erg goed. Maar mooi dat, dat uh, daar ook weer um, een soort, soort nou ja, corrigerende werking op bijna van uitgaat, toch? Boe, ja, het is nu te laat, want er is van alles gebeurd, maar... Ja, en dan is het dus aan ons om te kijken waar we, waar we, he, wat, wat we willen uitvergroten. En, en dit is er ook. En sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat meer dan 90% van de samenleving hier blij van wordt. En hier achter staat. En dat uh, van harte wil uh, toejuichen. En, uh, dus laten we vooral niet cynisch worden. En vooral ook zeggen, je bent... Erg goed bezig. Hoe heet het deze meneer? Uh, thijs Koese, maar het is ja. niet zijn initiatief geloof ik. Maar... Nee. Nou, ik, ga, ik mag hopen dat hij ook mee gaat vegen. Maar weet je, ook die dingen zijn ook gebeurd in Libië. Weet je, Iedereen kijkt dan naar wat terecht dramatisch is uh, de moord op, uh, op die ambassadeur. Maar daarna zijn er echt als... heel erg veel Libiërs ook gekomen om de straat te vegen... en de ambassade weer op te bouwen en uh, aan te geven dat ze dit echt gewoon schandalig vinden. En het is ook zaak aan ons allemaal om vooral ook de positieve wendingen... niet, niet te willen negeren, maar daar ook uit inspiratie uit te halen. Ja. Gebruik negativisme om er in ieder geval een positieve draai aan te geven, bedoel je dat? Nou ja, des, desnoods. Ja, desnoods. Ik, uh, het is grappig dat je dit nou zegt. Ik heb uh, op de een of andere manier een hobby gecreëerd in de afgelopen jaren... om. Uh, krantenartikelen bij te houden die gaan over dit gegeven. Ik zal je een voorbeeld geven. In Sri Lanka was een keer een eiland wat door een uh, vulkaanuitbarsting volkomen gespleten was geraakt. En er uh, waren huizen ingestort. Was gelukkig niemand doodgegaan. Maar wat was er gebeurd door die krater die er ontstaat? was het tevoorschijn gekomen dat er eigenlijk allemaal prachtige edelstenen... in dat eiland op twee meter diepte zaten. En al die mensen op dat eiland zijn nu multimiljonair. Nou, Ik weet niet of ze daar nou verder heel uh, blij van zijn geworden. Maar ze hebben geen, uh, geen armoede meer daar. Dus ja, weet je, er kan ook altijd een reden zijn voor, voor dingen. En er kan ook iets heel moois achterweg komen. Op een iets lager menselijk niveau zeggen de Britten of, uh, vaak... Uh, anything that doesn't kill you makes you stronger. Kijk. Dat is toch een prachtige, prachtige uitdrukking? Ja, is ook zo. Mensen die in zwarte gaten vallen met, met echtscheidingen en, en, en god weet wat voor ellende allemaal. Uh, er gloort vaak toch iets heel moois nog aan de hoogstukking. Elk, ja. Elk nadel heeft voordeel, hè? Elk nadelen, ja. <laughs> god. Ja, we gaan het niet over voetbal hebben vannacht. Echt? Nou ja, is wel leuk. Ja, dat dacht ik al. Gaan we niet doen. Uh, tijmen hebben we aan de telefoon. Tijmen, goedenacht. Goedenacht. Zeg, het, um, Tijmen. Ik heb niet een uh, plan, helaas, maar... Uh... Ik ben, uh, ik ben een beetje kapot van wat ik hoor. Ik vind het geweldig. Um, ik heb een vraag. De, het, het Vredestichterskorps, wat je aan het stichten bent... Uh, zie je daarvoor ook een, een toepassing... bijvoorbeeld in gebieden als Thailand, Colombia... waar niet politieke oorlogen of stammenoorlogen... maar drugsoorlogen aan de gang zijn. Waar mensen uh, een belang hebben bij destabiliteit... Uh, en dat soort dingen, en, uh, want dat is een ander soort conflict. Maar zie je daar ook een... Uh, is dat ooit ter sprake geweest? Ik vroeg hem gewoon af. Ik was benieuwd. Ilko van der Linde. Nou, dankjewel allereerst voor het uh, compliment. En het antwoord is uh, ja. We hebben zelfs een uh, groep die actief is in uh, Colombia. En over twee maanden komt er uh, voor alle basisscholieren in Nederland... een samsam -sam uit en dan draait het over het thema Masterpiece en Colombia... Um, geweld kan ontzettend veel verschillende achtergronden hebben. En, uh, en, uh, dus dat wordt wel degelijk ook uh, aangehaald. En soms gaat het om, uh, om, uh, nou ja, het om wat je net zelf aangaf. En, en, en Dat moet allemaal aan de orde komen via deze campagne. Maar, uh, okay. maar is het praktisch en is het realistisch? Om te denken dat dat ook een systeem van bemiddelaars... Uh, vredestichters ook aan de slag kunnen... in ja. zo'n verschrikkelijke omgeving ja. als een drugstore. Mag ik je daar wat over vertellen? Het is eigenlijk op dit moment één... Ja, misschien word ik nou de aards positief al genoemd... maar één van de prachtige voorbeelden... van dat het wel degelijk werkt over twee maanden, geloof ik. Het kan ook over anderhalf maand zijn in Noorwegen... Um, komt de vark bijeen met afgevaardigden van de regering. En daar is heel lang voor gewerkt, maar eindelijk zitten ze aan tafel... zijn ze aan het onderhandelen en uh, wordt alleszins verwacht dat die vrede getekend wordt. En daar hebben ontzettend veel uh, vredesactivisten keihard voor gewerkt in de afgelopen twintig jaar. En wat ook heel erg leuk is om te vertellen... is dat de allergrootste artiest van Colombia, een van de... Uh, ja, Shakira komt daar ook vandaan. Maar ook Juanes met uh, 17 Grammy Awards. Uh, die heeft uh, besloten ook op te gaan treden bij Cairo uh, in 2014... bij het Masterpiece Festival. Waardoor hij wel degelijk ook kan duidelijk maken... weet je, de betrokkenheid van mensen op de grond... Maakt uiteindelijk definitief verschil. Stel nou dat, dat die vredesonderhandelingen succesvol zijn uh, in Noorwegen. Nou, is het volgens mij de historie van dat soort uh, uh, onderhandelingen dat het nog wel eens het geval wil zijn. Duurt jaren voordat te gaan praten, maar dan is het ook redelijk snel uh, te regelen. Dan komt ook zo iemand als een Tan Tanja Niemeijer komt weer op de markt, zou ik maar zeggen. Die komt dan misschien geradicaliseerd, weet ik veel, naar Nederland. Of die gaat erop. Maar hoe kun je op, op het menselijk niveau. Um, mensen die in die oorlogsstand zitten... die vergroeid zijn met conflicten... Uh, weer, weer met hun voeten op aarde krijgen. Ja, ja daar heb je weer andere uh, experts voor. Ik heb me nou nog niet zo heel erg uh, verdiept... in de zielenroerselen uh, en het persoonlijke leed van, van Tanja... als ze straks weer in de samenleving moet terugkomen. Maar uh, uh, daar gaan we er dus over nadenken. Maar uh, ja, het, het is waar natuurlijk. Laten we serieus even... Ik bedoel, er is heel veel uh, post... Uh, uh, conflict, uh, trauma, uh, wat verwerkt moet worden. Mensen die weer een plek moeten vinden. En dat hebben we natuurlijk ook hier in Nederland na de Tweede Wereldoorlog gehad. En uh, toevallig heb ik het er vandaag nou nog ja, met ja, iemand je je over je gehad. Ik veel, veel, veel uh, terugkerende vredestichters die met VN-missies uh, op pad zijn geweest. Libanon. Ja. Dat is een hele generatie soldaten getraumatiseerd teruggekomen. Ja, ja ik, ik, ik had er toevallig vandaag nog met iemand over dat hij uh, was zelf. Een, uh, nou ja, het ging over, over, over Duits en Nederlands en hoe dat nu nog allemaal speelt en zo. En toen gaf ik als voorbeeld dat de oma van mijn, uh, van mijn vrouw, uh, uh, Joods, heeft heel veel wensen verloren. Het eerste wat ze deed na de Tweede Wereldoorlog is een Duits weeskindje in huis nemen. En, uh, ja, mensen die dat soort moedige stappen nemen... Die, die helpen ook in dat proces van... en dat zal natuurlijk straks in Colombia ook gebeuren... Dat, dat weeskinderen over en weer... en dat mensen de wonden moeten likken. Ze zeggen wel eens... het blijft soms nog twee generaties in een volk hangen, uh, zo'n uh, zo oorlog. En, uh, en daarom moeten we ook vooral heel erg hard ons best doen... om oorlogen te voorkomen. Want de, de pijn die er daarna komt, die, die gaat nog veel dieper... En, en voor je het weet leidt het weer tot nieuwe conflicten. Maar om terug te gaan naar de vragensteller. Zeker, ook Colombia speelt een rol in de Masterpiece-campagne. In Nepal is de situatie weer heel anders. Daar zijn ze aan het herstellen van een tijd... waarin uh, uh, Maoïstische strijders uh, de boventoon voeren. In weer andere landen gaat het uh, om andere conflicten. En uh, wij zijn er stellig van overtuigd... dat in al die situaties een keuze voor dialoog en betrokkenheid en ontwapening en dat vervolgens dat geld gebruiken om te investeren... in onderwijs en gezondheidszorg en voedsel, dat dat de weg is naar voren. En niet het uh, gooien van nieuwe bommen en voeren van nieuwe oorlogen.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 De gasten in ook het tweede uur van en Elke van der Linden. Um, Degene die de wereld een stukje beter wil gaan maken. Labrie Sivre was dit, jaren tachtig. Waarom is dit een bijzonder plaatje? Nou, we hebben in 89 Labrie Sivre ook bij Bevrijdingspop gehad. En, uh, maar hij was de eerste die een verzetsong schreef... in bedekte termen uh, over, uh, over uh, apartheid... En dat heeft zo ontiegelijk veel mensen geraakt. Zoveel energie los. We're we gonna do it anyway. Wat je ons ook aandoet, we zijn toch gewoon niet te houden. En het is, uh, ik vind het zo'n prachtig kippenvelnummer. Uh, over, nou ja, over over dat je het op een bepaald moment gewoon met elkaar niet meer hoeft te pikken. En alle grote veranderingen, alle grote sociale veranderingen in de wereldgeschiedenis zijn voortgekomen uit het feit dat mensen op een bepaald moment besloten. ja, dat pikken we dus gewoon niet meer. En dat kan ook op dit, op dit punt van, uh, van betrokkenheid... rondom uh, vrede en het terugdingen van die gigantische wapenwetloop. Als we met elkaar beslissen dat dat niet meer moet gebeuren... dan geloof ik er echt in dat dat kan. Als er een oorlog komt en niemand gaat... Nou ja, kijk, het, het mooie is ook dat, dat wat er nu gebeurt in Haren... dus inderdaad een enorme tegenreactie ook weer oproept. Uh, ik lees dat de pagina op Facebook, Project Clean X Haren... dus van mensen die willen om de rotsje op, op willen gaan ruimen... al 6500 likes hebben. Dat zijn dus mensen die dat een leuk initiatief vinden. Uh, dat is ook een voorbeeld van een uh, tegenkracht die onmiddellijk gemobiliseerd ja, wordt. Ja, ik zou het bijna een voorkracht noemen, maar je hebt helemaal gelijk. Ja, en dat is, maar je moet de vraag stellen of iemand moet ermee beginnen. Iemand is ermee begonnen... En anderen hadden zoiets van, dat ga ik steunen. En, uh, dus heb maar het lef om met dat soort projecten te beginnen. Dan, maakt het, dan tap je zoveel, uh, bedoel, dan boor je zoveel kracht aan. Mevrouw Post, goedenacht. Goedenacht. Kunt u mij goed verstaan? Ja, tenzij tegenbericht horen wij u heel goed. Goed. <laughs> Dank u. Uh, ja. ja, met mevrouw Post. Even naar aanleiding van het gebeurde in Haren. Wat ontzettend jammer dat men daar... Uh, niet wat meer gevoel voor humor heeft gehad. Wat had dit spontaan een leuk feest kunnen worden... als de gemeente had gedacht... ja, jongens, er komen nou heel veel mensen toch naar ons toe. Wat kunnen we daar even van maken? Hoe kunnen wij spontaan hier iets leuks van maken? En hadden ze niet een hele andere aanpak kunnen doen... in plaats van politie op te trommelen en ME'ers... Hadden ze niet kunnen zeggen: haren, kom op, alle vlaggen uit voor dit meisje. En wij gaan alles wat er maar aan muziek uh, te organiseren is. Uh, heel uh, snel. Uh, ...organiseren. organiseren ja. Zodat er een feestelijke stemming in dat dorp was. Mevrouw Post, dit is radio. Dat betekent dat u niet uh, kunt meekijken... ...tenzij u op uh, de Radio 1-site uh, meekijkt via de webcam. Maar naast mij, bij Ilke van der Linden... ...gingen er twee hele grote duimen de lucht in. Oh, ja, ik, uh, oh ik, dat, dat is leuk. Ik Kijk, vind het uh, ik... fantastisch wat u nu net zegt. En ik denk dat het uh, echt, echt, echt heel erg goed... ...hoe u dit nu benoemt, want... Uh, Kijk, als wij met z'n allen denken, oh, dat is een probleem. We gaan ons voorbereiden op een probleem. Oh, stel je toch voor, we hebben een probleem. En weet je, er zit een zelffulfillingsprofecie in... Maar de gemeente had hier inderdaad een geweldig feest kunnen organiseren. Ja, van zoek het meisje van je leven. Zoek het meisje ja. wat niet op het feest is. Zoek de, de, doe een verkiezing van de tien mooiste meisjes van Haren. Noem het uh, uh, met, met, met de haren erbij gesleept. Uh, ja. Doe een fantastische danceparty de hele nacht. met. Huur in plaats van de ME de beste DJ in. En ze hebben een fantastisch feest. En iedereen Ach, gaat ja. met een leuk meisje ja, naar mooi huis. Is, ja. Mooi is ook mevrouw Post dat ik begreep dat de politie heeft uh, een, een voetbalveld gereserveerd je die ja. mensen naartoe probeert te leiden. Maar er was natuurlijk helemaal niks, dus niemand ging er naartoe. Nee, er waren geen meisjes wel. waarschijnlijk. Ja. Nou ja, maar, maar weet u, daarom durfde ik ook te bellen... in het kader van dit programma. Want dit sluit precies aan met wat die meneer allemaal zegt... over wat hij aan het organiseren is. En als je, het ligt er maar net aan, hoe pak je de dingen aan? En hoe stipuleer je de mensen om het goede uh, te laten zien... in plaats van... Uh, nu daar een, een, een leger aan politie... en zelfs versterking uit Friesland. Ja, het is en ook, ook wel dat... weer, weer fascinerend tegelijkertijd... hoe dan die, die, die, die Pavlov-reactie bijna ontstaat. Hè? Dat er meteen ook in termen van geweld... blijkbaar gedacht is, vraag ik even aan Ilko. in ja. termen van geweld gedacht is... vanaf uh, de eerste seconde terwijl het op een feest ging. Ja. ja. En, dan, en dan, dat arme kind... dat moet de leven lang denken aan een verjaardag... die uh, eindigde... In dat vind ik ook een hele en belangrijke gedachte, ja. ja, ja. Dat, dat meisje zou dit nooit vergeten. Zij is als en een dief in de nacht hadden... in de auto van haar moeder afgevoerd. Inmiddels is er sprake, uh, meldt RTL Nieuws van twee zwaargewonden. Uh, dus het is allemaal ook nog buiten serieus wat er gebeurt. Ja, natuurlijk. Dat is, toch, dat is voor zo'n kind toch ook vreselijk. En, uh, en, en uh, ik, toen ik dat eerst hoorde, toen dacht ik, dit is een mop. Zeg, oh, dat arme kind, dat heeft iets vergeten bij de moderne apparatuur van tegenwoordig. En wat heeft dit een gevolg? Maar het had, ik, ik vind het vreselijk... dat ze daar in haren niet wat meer gevoel hebben gehad voor humor. Ja, ja ik, vind, ik, vind, ik, vind een, ik vind het een prachtige observatie. Ik kan niet anders zeggen. Nou, ja, helemaal mee eens. Uh, echt, uh, petje af de voor de... deze prachtige analyse. Ja, en gaat u maar fijn door met al uw goede plannen. Dank u wel, Want, mevrouw. Uh, kijk... Dan, dan wordt het leven misschien toch ook nog weer wat aardiger. Want het is tegenwoordig zo zorgelijk vaak allemaal. Al. Mevrouw Post, ik ga u niet vragen hoe oud u bent. Want dat is onbeleefd. Maar ik hoor wel aan uw stem dat u geen twintig meer bent. Uh, heeft, u, heeft, u, heeft u veel, heeft u veel nou, ellende u... meegemaakt? Uh, nou, kijk eens. Ik, ik, ik ben bijna tachtig. Ah, dan zegt u het. Oké. Okay. Maar <laughs> heb uh, ik het niet gevraagd. Nou ja... Zeggen ze wel eens meer hoor. Gelukkig blijf ik van harte nog wel een beetje jong. Maar ik luisterde dus even naar uw programma. En ik liet hier... Ik woon namelijk vlakbij Haren. En ik ben er vanavond nog langs gekomen. Aha. En uh, er was een kleinzoon van mij, die moest voetballen in Haren. En ik dacht, oh hemel, als die maar niet in die narigheid verzeild is geraakt. Want uh, als dat eenmaal losbarst met ME en geweld... Oh, wat, wat, wat, nou ja, dat zie je dan nu weer. Wat een narigheid komt eruit voort. Ja. Ik geloof, ik, nou ja, ik heb een verhaal gedaan. Ja. Maar uh, ik, uh, ik ben het met die meneer eens. Het ligt er toch zo erg aan hoe je bepaalde dingen gaat aanpakken. En ja. ik kom eens op andere ideeën in plaats. Ja. Huh? Out of the box denken in goed Nederlands. Probeer met ja. originele dingen te komen, dan kun je al hele prachtige zeker. dingen mee. Maar één, één ding wil ik nog even van u vragen, mevrouw Post. Want u heeft in leven en welzijn een, een welbewuste Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Jazeker. Ja, ik was zeven jaar toen de oorlog begon. Ja. Ik ben van 32, dus dat kunt u wel nagaan. En, uh, ja, is, het doel, is het doel uiteindelijk wat Ilke uh, van der Linden nastreeft uh, haalbaar, denkt u? Een wereld waarin conflicten niet meer vanzelfsprekend zijn... of wat nou vanzelfsprekend is, niet het goede woord. De maar, wapening maar... niet meer vanzelfsprekend is. Ja. Ja. Is, is zo'n wereld realistisch? Uh, nou ja, uh, moet je horen. Het is altijd heel fijn als je juist het goede weet aan te boren en aan te sporen. Kijk... En uh, ik denk dat er toch mensen, zoveel mensen bereid zijn om op een positieve manier met, met problemen om te gaan. Ja. Maar dat moet wel aangeboord worden. En aangespoord, zoals deze manier zegt. En ik denk, ja, dan, dan wordt het leven toch ook wat mooier. En dan hoef je allemaal helemaal niet rijk te zijn. Maar... Dan, dan komen de goede dingen naar voren. Goed. En die zitten, denk met toch haast ook in iedere mens. Precies. Goed, dank voor het bellen. Nou, het werd wel een heel verhaal. Ja, Was nou toch? ja, maar... Het... Het <laughs> is een heel mooi verhaal. Wij, wij vonden, ja precies, de, de jury uit twee man bestaat, vond het een heel mooi verhaal. Dank daarvoor, nou, dank u wel. Ik hoop niet dat ze boos zijn in haren. Nou, dat, dus, ze zullen vast boos zijn op elkaar, maar niet op Omdat ze uur. geen gevoel voor humor hebben, is die kans wel groot. Ja, precies. Ja, ja, de mensen die ja. verantwoordelijk voor zijn, zullen wel denken dat het niet anders kan. Maar dat is meestal als je met een uh, wapenstok in de hand staat. Dank voor het bellen. We gaan kijken hoe de situatie daar is, want het is nog steeds niet rustig, geloof ik, in Haaren. U krijgt een update van de NOS, Christian Bonenbakker. Ja, we gaan even praten met de politie Groningen. We hebben aan de lijn Paul Heidanus. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Het is uitgelopen op een avond met veel vernielingen, plunderingen, rellende jongeren. Hoe is de situatie nu? Nou, het is, het is hard gaan regenen en dat, dat beïnvloedt toch wel een klein beetje... Uh... Het gebeurt hier in Haren, uh, maar we zijn nog steeds volop uh, in het dorp aanwezig uh, om uh, te kijken of er toch nog weer uh, groepen opduiken met uh, hele nare dingen. Nou, het feit is wel dat uh, het hele Facebook-verhaal is aangegrepen door een groep uh, jongelui, personen die uh, wilde vernielen, die mensen hebben uh, mishandeld, hulpverleners hebben belaagd en ook hebben mishandeld. Ja, en dan heb je het ook over ambulancepersoneel... die gewoon mensen die gewond zijn willen helpen. En zelfs die worden met tegels bekogeld. Ja, het is werkelijk een hele nare toestand hier geworden. Ja, er waren duizenden mensen naar Haren gekomen. Hoeveel daarvan zijn nou echt relschoppers? Heeft u daar een inschatting van? Nou, een inschatting vind ik, vind, vind ik lastig. Ik, ik heb begrepen dat in ieder geval een groep van 25 personen... Zich de, de, de laatste uren uh, uh, zich in het dorp uh, hebben gemanifesteerd in negatieve zin. Uh, daar omheen een grotere groep. Ja, en daar hebben we de handen vol aan gehad. En uh, ik hoop dat dat langzamerhand nu weg hebt. Maar uh, één ding staat vast, dat dat nu is aangericht, dat is al erg genoeg. Dus ja, wat dat betreft is het hier wel aan, uh, uit de hand gelopen. Ja, zijn inmiddels veel mensen alweer weg uit Haren? Ja, natuurlijk zijn heel veel mensen weggegaan. Zeker nu het slecht weer is geworden, zal dat nog meer worden. We moeten maar even kijken hoe het de komende uren zich gaat ontwikkelen. Uh, ik kan wel stellen dat we voorbereid waren op allerlei scenario's. En ook een, een, een worst case scenario. Nou, dit was er zo één. Ja, en dan kun je nog zo goed voorbereid zijn. Dan kun je nog zo uh, zoveel personeel in dienst hebben. Je kunt niet alles voor zijn. En als mensen zo moedwillig hier naartoe zijn gekomen om te vielen, te mishandelen en rottigheid uit te halen... ja, dan is dat vreselijk om te constateren. Ja, er zijn mensen ook gewond geraakt. Van hoeveel gewonden gaat u nu uit? Nou, in ieder geval gaan we uit van tien gewonden, waarvan zeker drie uh, met zware verwondingen. Uh, onder die tien gewonden is ook een politieman uh, gewond geraakt. Ja, en hoeveel aanhoudingen zijn er tot nu toe verricht? Mijn beeld is op dit moment dat het uh, vijf zijn, maar um, het is buitengewoon lastig om elke keer aan goede informatie te komen. Dus zeker vijf, maar er kunnen zeker meer aanhoudingen komen. Ja, is er nog veel ME op de been? Nou, wat, uh, wat zeg maar in dienst uh, was en wat er nog bijgekomen is, dat is nog steeds in dienst. En uh, we blijven op dit moment uh, scherp op wat er gaat gebeuren. Wij willen het niet verder laten escaleren en dat zal ook niet gebeuren. Nee, kunt u zeggen dat u de situatie onder controle heeft inmiddels? Ja, dat vind ik gevaarlijk. Hè? Dat dan in één keer weer een groep uh, zich op een lelijke manier manifesteert. Dan heb je weer uh, iets uh, te verm gesproken. Maar één ding weet ik wel: we zitten er bovenop. En op het moment dat er weer uitwassen zich aandienen. dan zullen we zeker hard optreden. Oké. Okay. Uh, meneer Herdamens van de Politie Groningen, dank u wel. Graag gedaan. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumosch. Ja, Luistert naar Casa Luna ook in de tweede uur. Is Ilke van der Linde te gast. We praten over uh, incidenten die, uh, um, zoals deze, die eigenlijk het doel van, uh, van vrede wel wat verder weg uh, lijken te halen. Um, en we hebben het vooral gehad, ook in het eerste uur, over Masterpiece 2014, het grote initiatief uh, van, uh, van Ilco, Wat uiteindelijk moet leiden tot een groot concert in 2040 in uh, Egypte. Ik lees je even een mailtje voor van Hetty uh, van Vuren. Ze schrijft, beste mensen, wat een prachtige uitzending. En dan volgen er, ik kan het niet helemaal schatten... maar ik denk een stuk of tien uitroeptekens. Eelkom <lacht> maakt de wereld mooier en dat is wat de wereld nodig heeft. Eindelijk weer eens woorden van hoop en het gevoel van... zo, we kunnen er samen iets aan doen. Geen hypocriete praatjes, maar daadkracht en gedrevenheid. Positiviteit, kom maar, kan deze man minister-president worden als je het <lacht> Goed uh, van Hetty. Nou, die kan je... Die kan je je steken. Je, je had net ook een, een aardige tweet. Uh. Ja, dat was uh, een dame die, uh, heet, uh, van de, uh, die heet verleidkundige. Nog nooit van gehoord, maar natuurlijk wel erg leuk om verleidkundige te zijn. En die schreef, wat ben jij met gave dingen bezig. Wat daadkracht en enthousiasme. Merk dat ik nadenk wat ik met mijn talent kan bijdragen. En kijk, en dat is wat ik Hetty ook zou willen zeggen natuurlijk uh, is het vlijend. Ik ben blij en ik vind het leuk en ik dank je ervoor dat je dat zegt. Maar ik uh, zou ook willen vragen om uh, mensen die dit soort projecten uh, starten... Niet, niet direct, complimentjes leuk, maar niet direct op een voetstuk te zetten. Want uh, wat ik nou juist eigenlijk heel erg uh, tegen iedereen zeg... We kunnen, dat, we kunnen dat allemaal op een bepaalde manier opstarten. We kunnen allemaal eigenaar van Masterpiece zijn. En we kunnen allemaal... Uh, dat is weer een spreuk van Mandela. Powerful beyond measure zijn. Dus ik zou het heel erg leuk vinden, Hattie. Powerful beyond measure? Ja, dus dat je gewoon nog sterker, nog, nog, nog krachtiger dan je kan wegen. Ik bedoel, het is zo, zo sterk dat het bijna niet meer te meten is. Zo, dat geloof ik echt. Dus ik zou Hattie willen uitnodigen om mee te doen aan Masterpiece. Een actie te werken. We hebben het, we hebben het straks gehad in het eerste uur over 2014 actie. Je kijkt of je met je bedrijf met je universiteit, met je, met, je, met, je, met je sportvereniging... zelf aan de slag kan om een actie voor Masterpiece te doen... die ook uh, iets van 2014 euro ophaalt. Maar het belangrijkste is dat je heel veel mensen bereikt en betrekt... en dat we je straks ook in Egypte zien. En dan ga ik echt tegen jou zeggen, Hettie... ik hoop dat jij dan op zijn minst mijn uh, vicepresident wordt. In het verleden is er, uh, ben je wel eens goeroe genoemd. En Ik begreep dat jij daar heel kiegel van wordt. Ja, zeker. Ja, ik, ik, nou goed, eigenlijk slaat het een beetje waar ik het net over had. Weet je? Dan, dat is, um, als je natuurlijk heel erg op een voetstuk wordt geplaatst... dan, dan krijgen mensen misschien ook wel zoiets van... kijk, dat, dat kan ik dus niet halen. Kijk, dat is natuurlijk zo bijzonder. Nee, daar kan ik niet aan meedoen. En, um, en, en, dus kortom, je, je, je, je doet eigenlijk gewoon vanuit je gevoel... een aantal mooie dingen. En, en dat is gelukkig tot nu toe al dertig jaar heel succesvol. En um, daar zijn nu miljoenen mensen mee geraakt. Nou, hartstikke leuk. Maar weet je, ik had niks kunnen doen... als bijvoorbeeld mijn vader niet het eerste honderdje had gegeven. Die heeft mij die kans gegeven. Als niet vanaf de eerste seconde ambtenaren zeiden... oh, je mag een zaal hebben en wil je ook nog podium delen. Als er niet mensen zeiden, oh, ik ga wel meebouwen. Oh, ik doe wel de security. Oh, ik smeer wel de broodjes. En, en, en daar ben ik zo trots op. Dat er duizenden mensen, ook bijvoorbeeld de bevrijdingspopfestivals... dat ze vrije dagen nemen om het te laten slagen. Dat er duizenden scholieren met, met bijvoorbeeld for Life aan de slag zijn. Dat er nu duizenden met Masterpiece aan de slag zijn. En dat zij zich daar de eigenaar van voelen. En ja, daar, weet je, dat, dat, is, uh, dat is voor mij waar het om, uh, waar het om draait. En, dus ga mij nou niet uh, uh, ophemelen... maar ga proberen dat bij jezelf eruit te halen. Marco, goedenacht... Ja, goedenacht. Dat kwam even heel snel opeens. Ja, je mag het zeggen, Marco. Hij meent het wel. Eh? Hij meent het vast. Ja, ja. ja ik, meen het, ik meen het heel erg. Ja, het. Um, ik zal gezegd waar het om gaat. Um, ik, de, ik denk dat het in Nederland ook heel erg van toepassing is. Uh, Job Cohen bijvoorbeeld. Er werd al zo gezegd dat hij een bruggebouwer is. Mm -hmm. En uh, de heer Wilders die precies tegenovergestelde. Die zit juist mensen tegenover elkaar. Ja? Wat wil je ermee dus, zeggen? Nou, ik wil dus zeggen dat, dat we in Nederland... ook zo'n dialoog nodig hebben. Niet uh, wij tegenover... Uh, zij, maar... Uh, ik hoor ontzettend echo. Oh, dat is een beetje lastig praten, uh, want... Nou, we gaan kijken of we dat dan kunnen doen. Maar goed, ik, ik, nou ja, ik... Ik nou, hoop dat dat goed komt. Ik vind dat wat hij zegt ook best twee keer herhaald mag worden. En nog een keer en nog een keer. Dus <laughs> zulke soort dingen mag je wel een echo op hebben. Ja, maar hij heeft maar alleen op de verkeerde plek, zullen we maar zeggen. <laughs> uh, maar, maar ook op zich, wat, wat, wat, uh, wat Marco zegt. Uh, bruggen bouwen, even los van de personen, even los van de politiek. Dat is waar we in Nederland hard behoefte aan hebben. Ja, en, en internationaal. Over culturen heen, over geloof heen, over muren heen, over waarheden heen. Proberen vooral te bedenken dat er meer dan één waarheid is. En kijken hoe je met elkaar naar voren kan. En, en het wordt ook echt, ik bedoel, zelfs de grootste trendwoordjes geven op dit moment aan. dat verbinding het thema voor de komende jaren wordt. Verbinding en co-creatie. Maar nou, dat het, zit het... beide keihard in, in Masterpiece. En ik ben het er helemaal mee eens dat je met elkaar de opdracht hebt. om uh, zon, ja, bedoel, zonder naïef te worden, wel moet proberen om, uh, om, om met elkaar een weg naar voren te vinden. Want uh, het is echt geen oplossing om alleen maar de hele tijd te wijzen wie de schuld heeft... en wie er zou moeten veranderen... als je niet eerst gewoon met jezelf even aan de gang gaat. Marco? Ja? Wat vind je ervan? Nou, ik ben het er uh, helemaal mee eens. Ik, ik, ik vind ook dat uw gast hele goede dingen zegt. Ja. En trouwens ook die mevrouw net... Uh, ik geloof mevrouw Post. Ja. Uh, over haren. Ja, ja. Dat, is dat vond ik ook uh, heel erg goed. Nee, maar in Nederland hebben we ook een situatie gekregen van uh, de moslims tegenover de Nederlanders. Denk, denk je, uh, Elko, dat, dat de, wat je zegt, uh, verbindenis, dat gaat het ding worden voor de komende periode? Denk je dat ook een reactie is op geest op een toch wat, wat kille periode, die we, waar we misschien nog in zitten, maar die we in ieder geval achter de rug hebben gehad? Ja, dat denk ik wel. We hebben Het is niet een korte periode geweest, maar natuurlijk een hele, hele periode van uh, graaien en gauw uh, thuiskomen. en. Uh, en ook die, bedoel, die hele crisis die samenhangt met al die vette, dikke bonussen. Dat is toch gewoon echt. Uh, ja, daar heb ik echt niks mee. Met, met dat, dat men er zo mee aan de slag is geweest. En het is zo uh, egocentrisch geweest. En dan krijg je gelukkig vervolgens een periode waarin mensen denken: nou ja, dat is dus inderdaad niet. Dat is dus niet de oplossing. En. Uh, en, en dus ik, ik denk het wel, ja. Dat verbinding onder andere daardoor zo'n. Uh, Zo'n uh, thema gaat worden in de komende jaren. En, uh, en dat men ook ziet wat het, wat het oplevert om uh, via co-creatie uh, te onderhandelen. Je, je kunt natuurlijk wel de hele tijd. De, de tijd is voorbij dat we van bovenaf roepen wat mensen moeten vinden. En wat moeten mensen moeten gaan doen. En wat mensen moeten gaan stemmen. En uh, die piramide staat al lang uh, ondersteboven. Mensen hebben veel meer macht dan ze denken. En, uh, nou, en dat proberen we voor het positieve aan te boren. Dank voor het reageren, Marco. Oké. Okay. Dankjewel. 0800-1121 is het telefoonnummer van uh, Casa Luna. Luca, goedenacht. Een hele goede nacht. Dag. Dag. Uh, ik wilde eigenlijk eens reageren op de stelling wat u nu aangaf... over het uh, ja, spontaan feest organiseren. Uh -huh. Daar wou ik ook eigenlijk op terugkomen. Het, uh, het was natuurlijk heel erg leuk geweest om daar in plaats van 1 zeg maar, uh, ja, wat artiesten in te huren... Maar uh, aangezien mijn werkzaamheid ik zit zelf in beveiliging en ik ben zelf een projectmanager van bepaalde feesten. Van? Ik kan niet één feest, maar een orga uh, feest organiseren voor 15.000 mensen. Dat is toch wel mogelijk, dus daarom snap ik de gemeente ook wel maar dat we dan niets niet, niet hebben gedaan eigenlijk. Ja, oké okay, wacht even. even, we pakken het even puntje punt. Voor punt. Dus, dus jij zegt ik ben beveiliger, ik beveilig vaak, uh, ik weet niet of het heel goed te verstaan ja. was. Um, maar ehm, het is gewoon niet te doen om zo snel een groot feest te organiseren. Nou, ik heb een feestorganisator, feestorganisator naast me zitten... die alles weet van het organiseren. Eelco, is, is dat waar? Nou, kijk, het eerste wat ik wil zeggen... is dat uh, mevrouw Post een uh, principe eigenlijk benadrukte. Van hoe kijk je naar zo'n probleem... wat er overigens niet gisteren al een soort van aan werd gekondigd... maar al een paar dagen aankomt rollen. En... Um, ja, en, en dan, dan zie je het direct als een... waar je vreselijk een blik ME voor moet opentrekken... en je, je allerlei rampenscenario's voor moet... of, of probeer je ook zo'n positief scenario te ontwikkelen. Dus als, laten we het eerst als principe bekijken. Nou, dan denk ik dat we daar heel erg met z'n allen verrast positief over zijn. Um, ja, kijk, en dan kom je natuurlijk in een heleboel uh, uh, uh, praktische punten. En de, ik hoor, meneer is, een, is van de security. En, en, en dat is inderdaad... Ik bedoel, je, je moet ook niet licht nemen. Uh, een een, een ja, evenement ik, schud je en, niet zomaar uit de mouw. Er komt heel ik erg veel bij kijken. En, um, maar het... het, het, het, het kan wel vrij snel en zeker in 24 uur. En ik heb het ook het uh, één, keer, uh, één keer gedaan. Dat ik echt over één nacht heen een enorm evenement georganiseerd heb. Maar dan, ja, dan moet je wel een beetje draaiboeken klaarbeleggen. En ja. er zijn ook wel wat uh, evenementenorganisatoren die dat soort draaiboeken nee, dat hebben we klaar we liggen. Alleen dan weet u welke doelgroepen u daarop afkomen. En wat voor soort muziek u gaat daar afspelen. En als er dan 15.000 uh, mensen afkomen die allemaal van verschillende soorten muziek van houden... Nou, dat geloof ik, maar dat, dat krijgt er toch een hele grote reden daarover. Ja, okay. ja, het risico. En dan was het misschien nog slechter afgelopen dan uh, wat er nu daar aan de hand is. Mm. Maar nu we het noodplan hebben, u moet we weten eigenlijk wat, ja. Uh, tijdens calamiteiten eigenlijk, hoe gaande het moet worden. U moet ambulancepersoneel daar. Ja, maar dan Luca, dan... met alle respect, maar hoeveel, hoeveel slechter kan het aflopen? Drie zwaar gewonden? Nou, daar wil ik natuurlijk nou niet verder op ingaan, want ik weet voor de rest niet hoe het je daar afloopt. Want ik heb het net de radio aangezet. En... Een paar, half uur geleden nog verder. Ik hoorde iemand eigenlijk over Georgië hebben. Daar kom ik zelfs ontslokkelijk vandaan. En daarop eigenlijk wist ik. Okay. reageren. Maar okay. toevallig hoorde ik dat mevrouw later nog even. Ja. En dan wou ik eigenlijk daarop uh, ook even een, uh, ja, mijn mening daar houden. Oké. Okay. Maar voor de rest ben ik wel met mevrouw mee eens natuurlijk. Dat het hartstikke leuk geweest Dat het ook anders kon. Ja, maar nou ja, het is ik, dus. Wou ik aangeven dat het een beetje moeilijker was dan. Ja, nou ja. ja, goed. Het is dus ook een andere manier van kijken naar iets wat een conflict kan worden. Uh, ja. Dan kan je twee afslagen nemen. Je kan de veldwachterstand springen en dan heb je een conflict. Of je kan kijken of je iets anders kan bedenken. Dat is eigenlijk vooral denk ik, het punt wat mevrouw heeft willen maken. Ja. Dank Luca. Maar, Dankjewel. Ik wilde nog eigenlijk één vraag stellen. Ja? Ik zou heel graag met uh, de meneer die uh, in Oost-Europa over zeg maar, mensenrechten en zo daarover had. Oh, ja. Met hem in contact uh, komen, want die komt zelf van Svoboda uit Georgië. En uh, ja, daar kan ik misschien ook iets voor hem betekenen of niet iets voor mij, want ik heb daar nog steeds eerst maar kennis en uh, bekende die daarvoor ook interesse in hebben. Nou, weet je, dan heb ik even de hulp nodig van degene die belde. Want dat was Bram. Ja. Uh, want ik hebben het nummer van Bram niet meer. Dus als Bram nog luistert... Uh, Bram, je was uh, de, de, de eerste bellen die in de uitzending kwam. Uh, bel ons alsjeblieft nog even terug op 0800 1121, Dan uh, nemen we jouw telefoon op En dan brengen we uh, jou in contact met, met, met Luca. En zo. En, en dit is verbinden. De, precies. Dit is verbinden in de <laughs> puurste soort. Dank, dank <laughs> voor het bellen, Luca. Ja, heel erg bedankt. Dag. Um, ja. Ik lees nog even een mailtje voor van Sonja Willemsen. Uh, Sonja schrijft... Ik ben ongelooflijk blij dat ik vandaag Radio 1 heb opgezet. Ik dacht altijd dat ik de enige was die gelooft... dat iedereen waar dan ook de wereld een verschil kan maken... dat elk klein gebaar in onze moderne westerse maatschappij... bij kan dragen aan een vreedzamere aarde. Leeftijdsgenoten verklaren mij soms van gek als ik zeg dat ik met mijn universitaire studie aardwetenschappen later ontwikkelingsprojecten wil gaan doen. Maar ik denk dat Ilko het voorbeeld is dat een ideologie niet idioot is, maar werkelijkheid kan worden. Ik hoop dat hij nog lang met zijn goede werk door kan gaan en bij veel mensen met zijn positiviteit, en hij veel mensen met zijn positiviteit kan aansteken. Met vriendelijke groet Sonja Willemsen. Ja, Het grappige is, uh, Uke, dat weet jij niet, maar ik wel... Uh, dat er uh, heel veel uh, gereageerd wordt altijd als wij een uitzending maken... waar uh, iets van hoop in zit. Ja. Als, we, als mensen komen met een originele kijk- en oplossingsgericht denken... Dan, dan, dan, dan, dan, dan springen onze telefoonlijnen bijna uit elkaar. Nou, is dat nou niet mooi? Ja, ik vind het een hele mooie energie. Het bewijst eigenlijk uh, hoeveel behoefte daaraan is... en hoe mensen klaarstaan om, uh, om, om mee te doen. En dat vind ik zelf, dat is voor mij ook een van de... Ja, dat is, dat is waar, je het, uh, waar je de energie ook van krijgt. Hoeveel mensen zin hebben om zoiets te laten slagen. En ik... Uh, nou, dankjewel, Sonja. Ik vind het ook weer heel mooi uh, om, zo, uh, om zo te horen. En blijf uh, alsjeblieft uh, in die dromen geloven. Want er zijn ook al in de wereld zoveel dromen uitgekomen. En, uh, en voor iemand die iets zakelijker is ingesteld, zou ik zeggen... is is de backbone van ondernemen is dat niet dat je vanuit onzekerheid maar begint omdat je denkt het zal vast gaan lukken. Zo zijn de grootste uitvindingen uh, gerealiseerd. Zijn er zijn de prachtigste bedrijven gestart. En, uh, en zo, en dus het is niet alleen maar iets wat zich uh, uh, wat, wat exclusief is voor idealisten en mensen met uh, uh, wereldverbeterende plannen. Het, het zit, ik uh, bedoel, er kunnen heel erg veel mooie initiatieven slagen. En, Mensen hebben zin om ook iets te laten slagen. En, uh, nou, Sonja, doe je ook mee? Kijk, als je, als je dat te horen krijgt, dan kan je bijna geen nee meer zeggen. Um, we gaan Wietske erbij halen. Wietske, goedenacht. Goedenavond. Ja, ik uh, hoorde vanmiddag een bericht op de radio. En dat ging over het bouwen van een Europees, Europese bank. Van. Schrik niet een miljard in, in Duitsland. Zo. Nou, toen werd ik zo boos. Want ik denk, dat is te gek voor woorden. Voor zo'n bedrag, dat kan ook eenvoudiger... en dan kan de rest van dat geld besteed worden voor vredesdoeleinden. Ja, een miljard euro, dat zou het bedrag een zijn? Een miljard euro voor een Europese bank in Duitsland. Goedemorgen morgen zegt. Dat is toch ja. echt uh, absurd veel geld. Voor het bouwen van, van het gebouw bedoelt u dat? Of voor personeel? Nee, nee, nee, nee. Voor, voor de bouw werd duidelijk gezegd van een Europese bank. Wauw. Nou zeg, nou ik ben het natuurlijk graag uh, eens. Al bezuinigen ze daar maar 10% op, dan is de hele ja. Masterpiece-begroting gedekt hoor. Ja. Dat is toch te gek voor woorden in deze tijd? Ja. Ja, nee, dat is ook zeker... Er zijn erg veel hele rare bestedingen aan de hand. En, ja. en daar zeggen we dan maar allemaal niks over. Dat is dus net als wat ik er straks zei over die 160 miljard... die aan wapens wordt uitgegeven. En dat laten we maar gebeuren. En ik denk ja. ook dat het goed is dat u daar wat over, uh, over zegt. Ik was zo... Ik zat er maar eentje uit de vloek in de auto. Ja, maar ook over die bonussen, weet je wel, dat ja. mensen dan 125 miljoen meekrijgen, weet je wel. Daar ja, toch toch, worden ja. mensen toch helemaal spuugzat van, denkt u ook niet? Ja, ik word er helemaal misselijk van. Dan kan je toch ook met elkaar en corona afspreken. Dat is mensen. gewoon over, uit, klaar, weg ermee. Ja. Nou dan. Ja, en ik, ik, ik, wat speelt er in de geest van die mensen? Hoe, hoe is hun mo moraal? Ja. Om dat mee te willen nemen. Ja. Waar heb je het aan verdiend? Ja. Het is gewoon graaien. Ja, ja, ja, ja hoor. Ik denk het ook, dat ze gewoon op een. Uh, ja, weet je, misschien leven ze in een hele andere realiteit. Maar te veel van dat soort instituten. die hebben gewoon. Ja, die komen misschien helemaal niet meer op straat. Hebben misschien helemaal niet een idee hoe mensen gewoon moeite hebben. om, uh, om, hun, om de eindjes aan elkaar te knopen. En uh, hoeveel irritatie dit oplevert. En iedereen dan vervolgens uh, boos wordt op Europa. Terwijl, laten we wel wezen, uiteindelijk is een samenwerking over de grenzen heen wel de oplossing voor de meeste problemen. Ik bedoel, ja. um, we kunnen hier wel een... Nou ja, goed, er zijn zoveel voorbeelden van te geven. Dus het is eigenlijk ook nog eens gewoon heel erg jammer... voor die Europese samenwerking... dat dit soort uh, ja. snobistische uh, projecten worden de gerealiseerd. Gewoon uh, in, in die hoge... hoge ik kan zeggen, houten betoten wereld. Denken ze daar nog na? Hebben ze nog voeling met uh, het voetvolk? Ja, nou, op zulke momenten blijkbaar niet... Dus schrijf, schrijf een brief en zeg dat ze 10% naar Masterpiece moeten stoppen. <laughs> ik wel. doe mijn best. Goed, Goed doe het. Doe maar de elf. Dank je Wietje. Dank voor bellen. Ja hoor. Dag. Dag. Bouter, Goedenacht. Ja, goedendacht. Um, ik hoor ook een echo. Ik weet niet of dat... Uh, nou ja, we sparen ze. Maar. Dus uh, het kan zijn dat je inderdaad een cadeautje krijgt. En dat noemen we dan een echo. Oké, okay, ja. Ik, mijn eerste reactie was eigenlijk, ging het over de wapens. Maar... Um, ja, ik moet toch eerlijk zeggen wel een beetje reageren op deze uh, toch iets wat kortzichtige uh, reactie op bonussen. Mm -hmm. uh, ja, wat mij betreft is dat eigenlijk helemaal niet het een probleem. Ik bedoel, ik ben geen rechts vvd stemmer of uh, enorme bonus trekken of iets dergelijks. Maar is, is dit nou niet uh, ja, een beetje overdreven dat het hier nou precies aan ligt? Of, of zou, dat oplossen, zou dat iets oplossen als het er niet meer zou zijn? Je graag al? mijn vraag. Vraag 1. Ja, nou, punt voor punt graag. Ik, uh, ik, ik denk wel dat er een ongelofelijke hoeveelheid frustratie... en uh, cynisme is in uh, de samenleving... over het feit dat er een heel klein groepje is... wat zich uh, uh, zwaar aan het verrijken is. En dat geld komt wel ergens vandaan. Het is wel zo ja. dat 1% van deze wereld... De helft van al het geld bezit. En dat vervolgens de helft van de samenleving, uh, in de hele wereld, de helft van de wereldbevolking met één dollar ja. per dag moet leven. En dus ja, ergens kun je maar zeggen: als we het geld weet je, een jaar verdelen, even, even, ja, even nee, nog antwoorden. Ergens kun je uh, zeggen: van uh, als, als al die bonussen er niet zouden zijn, zou dan de hele wereld uh, geweldig draaien en waren alle problemen opgelost? Nee. Maar ik vind wel dat het zaak is dat. Uh, ja, dat, dat dat, je dit soort, door dit soort scheefgroei... en dit soort wantoestanden niet allemaal maar klakkeloos moet accepteren, want uh, uiteindelijk is het... Maar uh, accepteren is wat anders dan, uh, dan dat afschaffen of iets dergelijks. Nou ja, goed, dat, dat, dat, dat is gelukkig. Iedereen heeft zijn bewoordingen en formuleringen en benaderingen... en misschien denkt u daar iets milder over. En dat, daar ben ik het dan ook helemaal mee eens, hoe doe dat, hoe dat dan zou willen. Maar waar het maar om gaat, is dat, dat, dat we dat met z'n allen... Uh, ter discussie stellen en niet zomaar laten gebeuren. Want het is uiteindelijk ons geld. Weet je, gisteren, ja, zei, iemand mij, gisteren zei iemand tegen mij... gisteren zei iemand tegen mij, weet je wie de bonussen moet hebben? De, de, de, de, de spaarders, die moeten bonussen hebben. Mensen die langer dan drie jaar bij dezelfde bank blijven... die moeten wat extra krijgen. Als iedereen um, blijft sparen, dan, dan, dan komt de economie ook verder, niet verder... en dan ontstaat er uiteindelijk dus uh, uh, weinig vertrouwen. Nou, de economie is nogal geholpen geraakt met al die bonussen die we hebben gekregen. De hele systeem is ingestort. En, uh, maar goed, en laten niet we... door de bonussen. Oh ja, zeker wel. Want er we werden voortdurend allerlei leningen afgesloten... die helemaal niet uh, te houden waren. Dus nou, daarom... Wacht, wacht, wacht even. Nu, nu, spreek ik, nu spreek ik Wouter even bij. Uh, niet de bonussen op zich... maar de bonussen zijn een verschijnsel van een cultuur die erachter ligt. En die cultuur heeft ons in de problemen gebracht. Ook okay. Die graai-en-graai-cultuur. Precies. En dan had ik nog een vraag over, uh, over, over de wapens. Wat u, uh, wat u aangeeft is dat er na 160 uh, miljard aan wapens wordt besteed. Ja, wat... Wat mij betreft uh, klinkt dat uh, schrikbarend in de, in de oren inderdaad. Het is nog Aan veel de meer, volgens mij is zelfs 450 miljard. In de New York Times deze week is een interessant stuk over uh, bijvoorbeeld het uh, maken van een kernwapen uh, in Iran. Uh, en uh, dat ging dan over een uh, politicoloog van de Columbia University, die eigenlijk met het standpunt kwam. Um, is het niet juist goed als Iran een kernwapen zou hebben? Want kernwapens hebben eigenlijk uh, bewezen dat het vrede en veiligheid ten goede komt, juist. Ja. Namelijk bijvoorbeeld het conflict tussen India en Pakistan is daardoor uh, enigszins uh, uh, geluwd. Uh, Amerika en Rusland. Uh, het, het is niet. Uh, het is altijd een koude oorlog gebleven. En het is niet uh, uitge. Ja. Uitgekomen in een. In een Houd, echte ik, ik probeer even, even heel uh, een beetje het even. gas erop te houden. Ik, je punt is helder. Een, een kernwapen ja. kan ook zorgen voor juist een, een, een bestendige vrede. Want het is gewoon te link om iets anders te doen. Eelka. Uh, ja, ik hoor met verrassing uh, deze tekst van een wetenschapper aan. En, uh, en misschien in de hoogste graad van cynisme... dat dat ergens ook nog wel een punt van waarheid is. Maar het is niet hoe ik naar die situatie wil kijken. En uh, laatst heeft uh, Richard Branson er ook over gepubliceerd... in uh, diezelfde New York Times... dat uh, de komende acht jaar alleen al het onderhoud... van de bestaande uh, nucleaire wapens 1 triljoen... Dollar kost alleen al het onderhoud. En ik ben ervan ja, alles, overtuigd alles, dat als we die 1 vrede triljoen vrede. investeren in voedsel en onderwijs en gezondheid, dat dat uiteindelijk een veel duurzamere vrede oplevert. En ten tweede ben ik er ook van overtuigd dat als steeds meer landen uh, over dit soort wapentuigen gaan, uh, gaan, bezitten, gaan, gaan beschikken. En dan heb ik het niet alleen maar over dat Iran het niet moet hebben... want daar ben ik erg voor dat ze het niet hebben... maar uiteindelijk moet elk land in het Midden-Oosten het niet hebben. En niemand... Ik ben ervan overtuigd dat hoe meer landen dat, uh, dat die, die, die rommel uh, uh, kunnen gaan gebruiken... dat ergens vroeger of later gaat het ook gebruikt worden. Nou, en ik heb een keer gesproken met een Hiroshima-overlevende... en als er iemand je wil vertellen dat dat never, nooit meer moet gebeuren... dan zijn zij dat wel. Wouter? Maar ik, ik, ik, eh, ik, ik, ja, dat, dat snap ik inderdaad, alleen uh, op een gegeven moment, uh, u, kunt, u kunt niet ontkennen dat er, uh, uh, u, u zegt net zelf, van, uh, er worden steeds meer wapens gemaakt. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het eigenlijk in het Westen steeds meer vrede en stabiliteit. Wouter, weet je, ik ga een, ik ga een keuze maken. <laughs> Want we ja. hebben nog 2,5 een een minuut. En uh, volgens mij uh, gaan jullie daar niet echt uitkomen. In zoverre dat het een herhaling wordt in andere woorden. En dat lijkt me een beetje zonde uh, van, van de tijd. En anders praten we gewoon bij een andere ja. gelegenheid. Komt er vast wel weer een moment dat we erover door kunnen praten. Als je het niet heel erg vindt. Ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor de tijd in ieder geval. Zeker. En bedankt voor je punt. Want het makes sense. Het is, het is allemaal niet heel erg zwart-wit. Dank um, dat je ons gebeld hebt. Overigens heeft Sonja, waar we net een mailtje van voor uh, lazen. die zo ongelooflijk blij was dat ze naar Radio 1 luistert... heeft nu net weer een mailtje gestuurd en schrijft... ja, natuurlijk doe ik mee. Ik zal er alles aan doen... om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken... en erbij te zijn in Cairo. Goed zo. Kijk eens aan. Dus <laughs> er gebeurt van alles. Um, even, even nog, Eelco, tot slot... Um, als het nu klaar is, 21 september 2014, precies twee jaar na nu. Wat gaat er dan gebeuren met jou? Wat ga je doen? Met mij? Um, nou, Als het dan net klaar is, uh, dan ga ik eerst gewoon even heel erg blij zijn en uitrusten. En... Um... Daarna denk ik dat we even goed gaan evalueren... en dat we dan ook vooral heel erg doorgaan. Want uh, zoiets als dit, dat is niet, uh, het is niet een quick fix. Dan ga je niet zomaar eventjes uh, denken van uh, klaar. Ja, na live eet dachten veel mensen zo... honger is de wereld uit, hebben we opgelost. En dan waren ze verrast dat het er twee jaar later nog was. En uh, nee, we willen dat evenement en het tv-programma... en alles wat we dan hebben losgemaakt... en al die mensen die dan aan de slag zijn... zo raken dat ze met nieuwe masterpiece-initiatieven aan de slag gaan. En, dat is het leuk, dan werken we toe... in 2020 komt er een tweede internationaal masterpiece-concert. In Hiroshima werken we samen met de burgemeester van Hiroshima... die heel nadrukkelijk dan ook het statement wil maken... dat er een wereld moet komen zonder nucleaire wapens. Nou. En, uh, nou, is dat niet een mooie afsluiting? Dat is een mooie afsluiting. Het volgende doel uh, ligt alweer achter de horizon... Uh, en, uh, en hoog insteken. Dat is volgens mij wel het verhaal uh, van, uh, van de dingen die jij doet. Ilko van der Linde, hartelijk dank dat jij hier twee uur lang te gast was in Kaasloene. En, uh, en heel veel goeds, heel veel succes. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan. Uh, ik uh, hoop dat uh, het allemaal prachtig gaat worden daar. En wat ik nog wil zeggen, wij zijn het... Er... Maandag weer met Kazeluna. Uh, dan is de schrijfster Sanneke van Hassel te gast. Maakt de furoren met haar korte verhalen. Waar ze ook regelmatig een land breekt. Nu ook weer tijdens de lange avond van het korte verhaal. Dat is in Kazeluna aanstaande maandag. Op deze de Radio 1 kunt u luisteren uh, naar een rondleiding door de archieven van de radio. Nora Romanescu neemt u mee aan de hand. De VPRO, dat is de, programma, de, de omroep die het uitzendt. Woord heet het programma. Dank voor het luisteren en wat mij betreft een goed weekend.